Mensen die medicijnen gebruiken laten het steeds minder vaak weten als ze bijwerkingen hebben. Ze kunnen twijfelen of iets wel door een medicijn komt... of ze denken dat het niet belangrijk is om het te melden. Maar toch is het juist heel belangrijk om dat wel te doen, zegt een club die het bijhoudt. Omdat uiteindelijk dan uh, de productinformatie, de bijsluiter, verbeterd kan worden... waardoor de afweging om uh, wel of niet een middel te gebruiken... of dat je voorbereidt op bepaalde bijwerkingen en dat die kennis toeneemt. En uh, uiteindelijk zal er denk ik ook het vertrouwen in medicijnen... Door het te melden kan er ook gewerkt worden aan het voorkomen van bijkomende kwaaltjes. Op veel plekken is de kans dat je een studentenkamer vindt kleiner geworden. In Amsterdam is er een kwart minder aanbod dan een jaar geleden. In Utrecht een derde minder. En in Rotterdam en in Delft is bijna de helft minder kamers beschikbaar. NRC heeft dat uitgezocht. Huisbazen hebben hun studentenwoningen massaal in de verkoop gedaan. Door nieuwe regels kunnen ze er namelijk minder geld mee verdienen. In Spanje is de minister-president van de regio Valencia opgestapt. Hij lag onder vuur na grote overstromingen een jaar geleden, zegt correspondent Miral de Bruyne. Wat hem wordt verweten is dat hij de ramp in de eerste uren eigenlijk helemaal niet serieus nam en dat er uh, ja, daarom te laat is gewaarschuwd voor het noodweer en er dus ja, heel veel slachtoffers zijn gevallen. In het oosten van Spanje vielen toen meer dan 200 doden. Er loopt nog een rechtszaak tegen de minister-president van Valencia. Hij hield tot nu toe vol dat hij als zondebok werd gebruikt, maar Stapt nu dus toch zelf op. En een opmerkelijke ontknoping bij VT Wonen. Weer verliefd op je huis. Een stel uit Hoofddorp liet hun woning door het programma onder handen nemen. Maar ze waren niet blij met het resultaat. Vooral de man liet het merken. Presentator Kees Stol moest hem bijna kalmeren. Nou, rustig. Ik ben rustig hoor. Maar ik vind het echt lelijk. Ik vind het echt lelijk. Alles vind je lelijk. Nee, dat zeg ik niet. De bank. De bank is voor mij veel te donker. En voor het raam vind ik heel naar. Een bank voor het raam. Mm -hmm. Als ik dat had gewild, had ik daar zelf wel voor gekozen. Nee, ik ben totaal niet blij met dit. Ja, ook bij Kopen zonder kijken is zoiets zo eens eerder gebeurd. Deelnemers noemden het huis waar ze toe moesten wonen, een drugshol. Het weer grotendeels bewolkt met van tijd tot tijd wat regen. Het was een gaat of 13. ZFM, verkeersinformatie.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 De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via de U75 en de U76. Waarschijnlijk gaat dat nog tot het begin van de middag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Eenzaam stervend in de verre tropen nacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zege. Droom maar van uw mooie vredesideaal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 Die het bloed en de ellende die vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven telt. Drom maar niet te veel van al die mooie mensen. Drom maar pijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12. Oh, we gaan uh, weer beginnen, politiek, we gaan naar de tweede cultuur, uur toe. Het is inmiddels 5 over 11. Want we hebben nog een hele uur van goedemorgen stand voor het, uh, ja. te gaan. En Rob, uh, wat krijgen ja. we allemaal nog We de uh, We gaan zo uh, naar een uh, reportage luisteren die. Uh, ons aller Carina Veren gemaakt heeft over de lichtjesavond. Waar jij ook bij was, hè? Hoor. Ik was daar, Hans, inderdaad. En ik was bijzonder onder de indruk eigenlijk weer... want het is niet de eerste keer dat ik daar geweest ben. Ah. Ik heb net eventjes wat cijfers gehoord. Het zijn toch altijd wel leuk om te melden... dat er zijn 427 bezoekers okay, geweest. Dat, nou, dat is toch best wel heel veel. Oh, zie het weer? Hè. Precies. Ja. En wat mij ook wel schokte, dat was dat er in Zandvoort dit jaar bekend hier, dus geregistreerd en begraven. 106 medezandvoorters zijn overleden. Oké, okay, is, is, is dat en veel ten opzichte van andere jaren? Ja? ja, dat is veel. Ik heb daar ook navraag naar gedaan en mm -hmm. het was dit jaar bijzonder veel. Oké. Okay. En er worden altijd kaartjes aangestoken voor de mm -hmm. overledenen, plus één. De zogenaamde zevende kaars die dan voor degene is die hier niet begraven is, maar elders. Dus het was op zichzelf een hele indrukwekkende ja. bijeenkomst. Nou ja, daar gaan we nu naar luisteren. Absoluut. En wat ik, wat ik nog even wil zeggen had... Al die vrijwilligers, die ik, ik ja, voorstel, Ja, geweldig. Fantastisch, mijn groot, ja. grote compliment. Ik denk dat we daar als uh, oud inwoners heel erg ben op, ik helemaal met een je eens. Tevallen. Nou ja, het is een prachtige begraafplaats. Absoluut. Noord, Noorderduin. Ja. Nou, we gaan horen van uh, Carine wat er allemaal gisteravond ja, is gebeurd. Uh, laat maar horen, uh, Maya. Ik ga even staan. Inmiddels zijn allemaal... Op dit moment komt uh, iedereen om de walnotenboom heen staan. Ik ben op het moment op de algemene begraafplaats. En uh, ja, het is een speciale avond. Het is de negende editie van de lichtjesavond. En ja, dat is wel echt heel bijzonder. Het heeft iets magisch. Uh, er zijn heel veel mensen nu op dit moment. Er worden kaartjes opgehangen. Als je aankomt, krijg je een bloembol... En je krijgt een uh, kaars, die mag je natuurlijk dan neerzetten bij, uh, ja, bij het graf van degene die je wil gedenken. En uh, nou ja, op dit moment komt iedereen naar de walnotenboom, omdat de namen worden opgenoemd van de mensen die afgelopen jaar op deze begraafplaats zijn begraven. Maar ook uh, de mensen die uh, herdacht zijn of waar afscheid van genomen is in de aula, die worden nu ook opgenoemd. En voor de mensen die uh, je ook graag wil gedenken... maar niet hier begraven zijn... zijn er twee harten waar je een bloem in kan steken. Zo kun je toch even weer best stilstaan. En er zijn perkjes omgewoeld om de walnotenboom... waar mensen een bloembol uh, in kunnen plaatsen... zodat ze eigenlijk in het voorjaar een uh, bloemgroet omhoog zien komen... We wachten even op het moment, het is erg donker, en we wachten even op het moment dat er, uh, uh, dat er namen worden opgenoemd. Volgens mij uh, doet hij het, hè? Ja. Er wordt ondertussen nog even wat aan het volume geschoven als het goed is. Uh, goedenavond allemaal. Welkom uh, op de begraafplaats op wat ik zelf vind altijd een hele mooie, bijzondere avond... Um, met een beetje een dubbel gevoel. De um, avond staat in teken van warmte, herdenken. Um, en dat gaan we hier ook doen rond de walnotenboom. Uh, waar ik zometeen de namen ga noemen van mensen die afgelopen jaar hier op de begraafplaats zijn begraven. In een assen zijn bijgezet of verstrooid. Of de mensen waarvan afscheid is genomen hier in het rouwcentrum of de aula van de begraafplaats. Voor elk van hen zullen de vrijwilligers die rond de boom staan een kaarsje aansteken. Um, zodat we met elkaar kunnen gedenken. Ook fijn net bij binnenkomst hoorde u de pianomuziek van uh, Robin L. Hagen aanwezig. En ook heel veel vrijwilligers die u vanavond begeleiden over het terrein. En uh, ja, beschikbaar zijn voor vragen ook na afloop. Ik ga beginnen met het voorlezen van de namen en zoals gezegd, vrijwilligers die bij de boom staan, zullen voor elk van hen een kaarsje branden. We beginnen bij de heer Arthur Lanting. Mevrouw Anna-Maria Theresia braun Pompen. De heer... Iedereen is nu doodstil. Uh, heel stil. En uh, er kwam net al iemand naar De me toe. Heer Adem Van, ja, bent u aan het bellen? Maar dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben aan het opnemen. En, uh, De heer ja. Het is echt een heel mooie avond, dit. En heel speciaal. Mevrouw Els Koning. Er zijn ook... Er zijn ook heel veel... Um, op de begraafplaats op dit moment. En ze zijn natuurlijk aan het huppelen... Maar, uh, en aan het uh, lachen. Maar het is toch goed... dat ze hier ook hun opa of oma... komen gedenken. Ik kan niet anders zeggen... dat dit uh, heel erg mooi is. Ook is het... Uh, mede mogelijk gemaakt... door de vrijwilligers en werknemers... van de gemeente Zandvoort. En van het... Uh, uitvaartzorgcentrum en van de begraafplaats. En, uh, ja, ik praat een beetje stil. De want... Maria Elisabeth Johanna Dommel. Ja, als je het nu zou zien, zou je echt denken van wauw. De zo prachtig. En het is al de negende keer. Ik ga afsluiten nu. De heer maar... Het is een heel mooi initiatief. Ik sta hier nu bij Nel Kerkman... een van de initiatiefnemers van deze prachtige lichtjesavond. Uh, welke editie is het, Nel? De negende editie, dus het negende jaar dat wij het doen. En uh, we hebben één jaar hebben we het op een andere manier gedaan... want toen was corona. En toen mochten wij dus niet uh, iedereen bij elkaar... We hebben alleen de naam bestaan, hebben we dus uitgenodigd. En die hebben we, kwamen dus bij de aula. Die kregen een roos. En die konden dus de roos bij de graf neerleggen. Zo hebben we dat gedaan. Dat was de enige keer dat we dus niet met alle lichtjes hebben gedaan. Maar jullie hebben wel echt heel veel werk verzet hier. Ja, Als ik zo net een rondje heb gelopen... Het is prachtig. Ja, het is echt heel veel werk. En dan moet ik even zeggen dat Vivian Lijndzaad met haar vrijwilligers... daar de hele dag mee bezig zijn. En het moet opgehangen worden. De tenten moeten neergezet worden. De lampjes en de lichtjes moeten aan. En vooraf, we zijn al nou, heel lang bezig met een draaiboek. En vaak doen we evalueren... Van, is het nog goed? Moeten we nog iets anders doen? En is er wat anders gedaan dit ja, jaar? De tent is dit keer, waar dus de lichtjes, de grafkaarsen uh, gehaald kunnen worden. Die staat op een andere plek. Okay. En want vroeger stond bij de aula en dan hadden we een soort file. En dat liep niet uh, lekker door. Dus nu wel? Nu wel, ja. Ja. ja, en je staat dichter bij het officiële gebeuren. En het is veel beter. En met hoeveel? Want je zegt net: uh, een van de initiatiefnemers, dat ben jij. Ja. Samen met nog anderen? Met Christine. En met uh, Christine Kemp. En we zijn. Joop Jansen was er toen ook bij, bij de eerste keer. Ja, we zijn van de begraafplaatscommissie, uh, dus dat... Uh, waar is... kom je op het idee om een lichtjesavond te doen? Omdat het ook in de regio, dus uh, alle begraafplaatsen hadden dat eigenlijk. Alleen Zandvoort niet. En toen zeiden wij, ja, dat moet ook hier gewoon. En uh, ja, dat... Het is gewoon zo mooi. Ja. He, het geeft een stukje verbinding met elkaar. De mensen, de namen worden opgenoemd. En ja, het is gewoon mooi. Ja, het geeft ook een soort de heerst een soort rust ook ja. hier. Een serene rust. Ja, klopt. En overal waar je loopt, hoe donker het paardje ook is, zie je toch weer een, een kaarsje flakkeren. Dus het lijkt wel of niemand vergeten wordt. Nee. En het mooie is, wij hebben dus op de begraafplaats ook een dierenbegraafplaats. En die is ook dit jaar verlicht. Dat hadden we nooit gedaan. En Dus dit jaar hebben we de dierenbegraafplaats uh, ook met lampjes en lichtjes. En er zijn mensen die echt dan naar de dierenbegraafplaats gaan om een kaartje te zetten. Nou, dat begrijp ik. Als jouw huisdier daar, die je jaren hebt maar, gehad, daar ligt... Ja, dat, dan heb je iets van verbondenheid die je hier kan vinden. Ja. ja. dat is wel heel erg mooi. Dat is echt heel mooi. En uh, wij vinden dus, dat hoort er ook bij. Nou, zeker. Ja, zeker. En volgend jaar de tiende keer. De tiende keer. Dus misschien dat we nog iets anders erbij bedenken. Ja. We hebben nu een pianist. De vorige keer hadden we zangeres erbij. Uh, misschien dat we... Ja. Geen idee. Hoe heette de pianist ook alweer? Dat is wel mooi om even te noemen... Ik vraag het even aan. Uh, ik heb het hier. Want dat is wel mooi. Want hij speelde net echt heel erg prachtig. Maar ik had een briefje gemaakt. Maar dat kon ik natuurlijk niet meer lezen in het donker. En ik... Even kijken. Oh ja. Robin Elhagen. Ja. Nou vind ik toch mooi om even te noemen. Want uh, hij speelde heel erg mooi bij binnenkomst. En uh, nou, ik wil jullie bedanken. En uh, ik ben zelf... Ook even een kaarsje gaan neerzetten bij iemand. En daar mooi bij stilgestaan. Het is echt prachtig. Nou, volgend jaar misschien de tiende keer dat je langskomt. Ja. En dat je, nou, we gaan bedenken hoe we dat gaan aanvliegen. Helemaal goed. Dankjewel. Ja, Dankje. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. You turn the other cheek.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 More. I don't know. I'm worth the love, y'all. People be killing, people be dying. Children hurt, painted, and crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek, Father, Father, Father. World on my shoulder. As I'm getting older, your people get older Most of us only care about money-making Selfishness got us following the wrong direction Wrong information always shown by the media Negative images is the main criteria Infecting the young minds faster than bacteria Kids wanna act like what they see in the cinema yeah. Whatever happened to the values of humanity Whatever happened to the fairness and equality Instead of spreading love, we're spreading animosity Lack of understanding leading us away from unity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 Uh, het is inmiddels uh, vier minuten voor half twaalf en we gaan uh, door met. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. We hebben net twee uh, mooie plaatjes gehad. Ja. Uh, wat hebben we. Nou... Black Eyed Peas? Black Eyed Peas? Black Eyed Peas. IT of uh, ice Tea <laughs> uh, Baris, Where did the love go? En dit was Billy jo I, uh, Joel met. Uh, Good night, Saigon Ja, prachtig ja. nummer ook. Good night, Super, dank je Oké, we uh, gaan ons programma weer uh, hervatten. We hebben nog, als het goed is, twee onderwerpen staan. Waar ja. uh, gaan we nu naar luisteren? We gaan nu naar een, een reportage luisteren van de informatiebijeenkomst in het hotel over het, de ontwikkeling van het Badhuisplein. Ja, hotel op Badhuisplein. Nou, daar gisteren, waren we met z'n tweeën. We waren er gisterochtend bij, inderdaad, ja. bij de haven van Zandvoort. Ja. Wat vond je ervan? Van die, uh... Uh, het begon mooi. Ja. En het eindigde een beetje uh, rommelig, we rommelig laten we ja. dat zomaar zeggen. Ja, er was niemand die weer nog over zichtlijnen et cetera, maar hij kon ja. niet precies uitleggen wat welke nee, zichtlijnen nou waren. Nee, de, de halve zaal, of dat laat ik zo zeggen, de hele zaal begrepen mij eigenlijk. Nee, goed. maar er liepen uh, ook mensen weg. En, uh, en dat was heel jammer. Ja, dat was jammer. Ja, dat was heel jammer. Ik zag later dat er nog wel uh, met de organisatoren één op één kon worden gesproken. Ja, klopt. Nou ja, dat heb ik dus ook gedaan met uh, de uh, architecten. Ja, heel deel. goed, had, leuk. En uh, dat is. Uh, uh, ...Bjarne uh, Mastenbroek... Ja, ...dat is de architect van, uh, van, het, van het hotel. En uh, het Grand Zent Hotel... ...dat is voor, voor uh, de, de werktitel he, op ja. dit moment. En, uh, en, en er komt ook nog een, een, een reactie van onze wethouder Jan Jadkoop ja, uh, achteraan. Ja. Dus uh, daar gaan we nu naar luisteren. Start maar in, uh, Maya. We zijn hier bij de presentatie van uh, de plannen voor een nieuw hotel op het Badhuisplein...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 Nee, dat werd natuurlijk in de jaren, vooral in de jaren 60, 70 werd dat veel gedaan. Grote steden plannen en die werden dan in één keer uitgevoerd. En daar zijn mensen eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Nee. En een stad is toch verreweg het leukste als die zo langzaamaan groeit en constant het volgende gebouw kan reageren op het gebouw wat Dus ik zou niet alles nu gaan vastleggen, maar gewoon stukje bij beetje is ook veel beter te behappen. Uh, daarmee gaan procedures ook sneller.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 En dan moet je dat helemaal overlopen en dan kom je op een wat treurige boulevard die nog niet goed is ingericht. Ja, ja. En dan moet je naar beneden langs een paar toiletten en dan ben je op het strand. Nou, het, het enige ja. wat je wilt zien is eigenlijk blauwe lucht en geen uh, donkere wolken die is uh, komen. Nee, nee, dat is ook handig. Ja, Maar volgens mij dus uh, dat je uh, functies aan elkaar rijgt vanaf de Kerkstraat tot op het strand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 Nee, om al die bewoners een beetje de neus op de oh, uh, kant op te draaien. Ja, ja. Mensen is het meest ingewikkeld. Ja, dat geloof ik graag. Maar is het... dat is, uh, en dat is ook de reden waarom er 37 jaar niks gebeurt. 100 mensen, 100 uh, meningen, hè, vaak. Ja, en ik denk we moeten opletten dat we in Nederland niet te verwend ja. alleen maar eisen stellen en geen oplossingen bedenken. Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook waar deze kabinetsformatie over gaat. Ja, ja. Jongens, kom op, snel aanpakken.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 uh, en daarnaast uh, kun je er ontbijten, lunchen, ja, borrelen, uh, avondeten, uh, IJs, uh, juice, uh, juice, uh, biljarten, fitnessen, zwemmen. Je kan alles doen wij. hè? Oké, de laatste vraag. Uh, uh, het gaat er ook om wie zo'n hotel wil gaan exporteren. Ja. Uh, is daar belangstelling in voor? Ja, daar is heel veel belangstelling. Ja? ja. Maar ook voor grotere partijen? Juist, de grote partijen. Ja. En ja, ja. ja, maar waar praten we dan over een Marriott of een, of een Hilton of.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 Uh, wat betekent dat de kamerprijzen in het laagseizoen heel schappelijk zijn, ja. maar in het hoogseizoen best wel duur zijn? Ja, we hebben natuurlijk in Stanford ook gewoon de bed and breakfast nodig, hè? Uh, ja. lijkt mij. Ja. En, en wat kleinere hotels ja. uh, ook die betaalbaar zijn. Hè? Want je ja. gaat hier geen uh, 80 euro voor een kamer betalen, waarschijnlijk.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 Als het aan mij ligt, uh, heb ik nog een maand of acht nodig. En dan kan ik uh, het helemaal uitgetekend hebben en kan de aannemer beginnen. Oké, okay, dus. Al, uh, ja, dat weet je nooit natuurlijk. Uh, ik heb te overleggen met. Provincie, de gemeente, uh, gemeente steden. Ja, uh, ja. Ja, ja. Met de klant, met uh, bewoners, ja. met uh, constructeur, met, met, met. Met van alles, ja. Het hotel wat ik liet zien bij de presentatie in Amsterdam, uh, modulaire gebouwd in hout, zo'n hotel, uh, daar hebben wij ruim 600 vergaderingen voor belegd voordat het lang ah, was. Ah, 600? 600, dat is wel veel, ja. ja. ja, is ja. Dat is absurd. Vroeger kon ik dat met 100, 100 120 vergaderingen doen. Ja. Tegenwoordig is het vijf keer zoveel. Maar, maar komt dat door de, zeg maar, de, de, de, de toegenomen regeldruk? Uh, ja. Ja. ja, toch ja. wel. ja dus dat zou minder kunnen. Ja, ja en participatie. <laughs> ja, participatie. Ja, ja, dat is een gekke. Nou ja, het is wel goed dat sommigen hierover ja, ja, mee kunnen praten. Vroeger praat, werd er, uh, weinig geparticipeerd. Er waren mensen vrij tevreden. Tegenwoordig wordt er heel veel geparticipeerd. Ja, en mensen zijn alleen maar ja. tevreden. Ja, ja, dat is waar. Dus de vraag is soms ook: uh, ja, moet je de vraag stellen? Ja, ja dat is waar. Ik weet zo heel veel sterkte de komende tijd. Nou, ik vinden uh, dit een ongelooflijk uh, mooie uitdaging om hier dit hotel ja, te Ja, uh, ik kan het me voorstellen. Ja. En u bent van welk architectenbureau? Het architectenbureau heet, architecte heet Search. Search. Zoek op zijn Engels. En Search staat voor stedenbouw en architectuur. Oké, okay, hartelijk dank. Graag gedaan. En een fijne dag. We beginnen. Ja, hoor. Uh, wie ook bij die presentatie was over het nieuwe hotel op het Baddijsplein, was wethouder Jan de Kloet. Hoe, uh, uh, hoe heb je hier naar gekeken? Uh, ja, je je kent het waarschijnlijk al. Maar... Ja, ik kent het al. Nou, voor mij kenden heel veel mensen het al. Want uh, er is natuurlijk heel veel veranderd.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 De, de, de -lijn, zeg maar voor het onderste gedeelte, de eerste twee etagen, iets naar achteren gelegd. zodat je meer in een ruimtelijk effect krijgt. Uh, nou, dat is nog even een keer goed ondersteund <kijkt> En uh, ja, ik denk dat het uh, een goede stap is. Uh, ja. En deze ook nog gezegd: van, er komt nog een hiervan tweede ochtend, middag, avond. om ja, uh, ja. En, en nog een keer dat te, te vertellen. Ja, wat de, de, de architect ook zei. Uh, is dat het niet slecht zou zijn wanneer je bijvoorbeeld een hotel al gaat ontwikkelen en, en even zo gaat bouwen.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 Euh, nou, zeg maar, wat, wat komt erin? Dat gaan we nog be beslissen, <laughs> Hans. Um, en de, nou ja, de hele procedure van vergunning, aanvragen, ja. de berekeningen, je moet daar allemaal een soort mini bekundig plan voor maken. Uh, nou, dat gaat uh, enig tijd overheen. Ja. En in Die tijd die er overheen gaat, gaan we gebruiken voor een tijdelijke invulling. Ja, Want nou, ik vind zon om het licht zien. Nee, tijdens. dat is waar, dat is waar. Uh, nou, als laatste, ik denk dat ik namens heel veel zon voor het spreek, wanneer ik zeg. Laat nou eens iets gebeuren na 38 jaar, hè? want daar zijn we ja. zo lang mee bezig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 dit plan gaat zeker door ja. en uh, ik heb al eerder gezegd uh, 18 maart volgend jaar is belangrijk, want dan zijn er de Ja, dat begrijp ik. En ga je ergens op een lijst staan of niet? Ik woon hier in Zandvoort, dus het heeft weinig zin ja. dat ik naar nee, een lijst sta, want ik kan ook niet in de gemeenteraad, ja. dus dat zou ik kun, niet doen. Kun je niet een, een hotelkamer te huren hier? Eén um, ding is zeker, het is nog niet op 18 maart klaar. Nee, oké, okay. dankjewel, uh, dankjewel. Goedemorgen Zandvoort.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 Jesus. Yeah. Uh, ja, me chance, dat ja. hebben we nou 26 keer gehoord. Ja, dat is maar prima. Maar het helpt niet echt in de wereld. Nee. Tot, denk ik. Joko Ono en John Lennon, ja, legendarische band. De bin. plastic Ono band. Yeah. Uh, goed, uh, nou ja, we hadden heel graag Ron Brown ja. van Laura Hardy even aan de lijn gehad. Maar het is toch gebleven. Uh, Hans heeft het druk, Ron heeft het gewoon Ja, druk. iedereen heeft het druk. Dus ja. en, uh, Roentje ja, dorp, het is al uh, uitverkocht, uh, om het maar zo ja, even aan te geven. Ja, inderdaad, ik doe zo'n uh, tien, uh, tien groepen mee. Tien groepen uh, mee, hè? Aan de Areson van tien 10 deelnemers, 100 ja. man. Die gaan de kroeg ja. bestormen. Met ja. allerlei soorten opdrachten en uh, ja. het nodige nat. Van door een hoepel springen <laughs> tot... Uh, We gaan dat allemaal meemaken. Ja. Maar, in ieder geval ja, maar jij, jij doet meehoudig. Ik. ik doe niet mee, Hans, dit keer. Nee, nee, nee. Kom <laughs> Heb niet vroeger al Nee, dan? ik kan me niet herinneren dat ik uh, ooit Want had meegedaan. het is meegedaan, ooit door, ja. door, door, volgens mij, door Ron uh, uh, Brouwer. Brouwer, Brouwer. Brouwer, ooit Harry. begonnen. Uh, heeft het bedacht en heeft het toen geïntroduceerd. Klopt. Klopt. En uh, het was altijd een heel groot succes. En op een gegeven moment is het toch dood. Oh, geboot ja, zo'n zo corona-initiatief uh, uh, Maar, goed. maar uh, dat soort initiatieven kunnen we Nee hoor, heel, blij mee. Ja, heel blij mee. Nou, wat we vanmiddag ook nog hebben in het dorp. is. Uh, de aankomst van de Elfstrandentocht. Die is uh, uh, vandaag. Uh, ze hebben het weer helaas niet mee. Nee. Maar mensen kunnen dus. vijf uh, kilometer of. Uh, 12,5 kilometer. voor een bepaald bedrag uh, meelopen. En dan moeten ze starten. of in Katwijk of uh, Kijkduin, uh, Langevelde slag is ook een stort. Maar iedereen komt aan in... Zandvoort. Zandvoort. 6.500 mensen. Onvoorstelbaar. Ja, dat is wel heel leuk. Dus ik zag al een, een, een paar tentjes staan... Uh, uh, voor de HEMA daar. Ja. He, dat is een soort aankomst. Uh... Daar komen ze volgens mij ook aan. Ja, en daar worden ze echt? hopelijk door heel veel enthousiaste zandvoorters uh, uitbundig ja, uh, zeker. begroet. Ja, zeker. Nou, hartstikke een leuk. klein beetje water ga je niet dood. In. Nee, die me nee zo, ja, Toch, de meeste top, mensen die, die, uh, drogen ook uh, snel op. Uh, snel op. Uh, ja, 6329 deelnemers nee, die bij elkaar hebben opgehaald 498.000 ja, dat is ook nog wel het goede doel hè? En 89 cent. Ja. ja, het goede doel is het hart. De Goeie zaak, absoluut. En, uh... Nou ja, kan zich weer uh, bewijzen als uh, gastvrije gemeente, zullen we maar zeggen. Heel graag zelfs. Ja, dit soort evenementen moet je meer hebben, hè? toch Rob? Veel meer, veel meer, Jij veel bent meer. ook voor de kleine evenementen. Ik ben zeker voor de kleine evenementen. Ik ben daar ook uh, een van de organisatoren ja, van. van de ijsbaan, ijsbaan geweest. Geweest, ijsbaan geweest, 10 jaar En nu de Shanti. De shanti En dat is heel erg leuk met dat een, was een heel, leuk, uh, heel nieuw evenement. Hè? Het was een super geslaagd evenement. Maar na nu hadden we alles mee, Hans. Het weer, het meer, ja, dat de rekenen, koren, ja. het was één grote happening. Ja, als het zei van de regen, wordt, is het toch dan minder. Hè? Alles gaat met regen ja. helaas verloren. Ja, maar ja, ja, dit ja. was gewoon heel erg leuk. Ja. En jullie hebben daar ook niet heel veel... Uh, publiciteit aan hoeven geven. Ja, nee, publiciteit bedoel ik oh, niet. dat bedoel je maar, niet dat, ook. Nee, maar ja. met beveiliging en alles. Nee, wel, nee. nee, nee, dat was toch al een, een, een, een klein, klein isje. Ja, want ik hoorde jou afgelopen, uh, afgelopen uh, woensdag... in de tweede deel van de commissie... Was ja, ja, ja, je nog een kleine... Wil niet zeggen aanvaring, maar toch een lichte mm. discussie met onze burgers. Laten, laten we het op een lichte discussie houden. Ja, ja. en, het en meer was het ook niet. Nee, en, het uh, ging over de inzet van Boa's. De bij Boa's de eisbar, die worden, die ja. worden inderdaad. Ze worden uitgebreid met, met een aantal man. Hoeveel? Ja. Dat, dat is nog niet, niet bekend. Ook daar heb ik naar gevraagd. Maar nou, waar ik wel een beetje geschrokken, schrok erop, was, Rob. was ja. dat. Uh, uh, zeg maar, uh, bij die IJsbaan uh, steeds meer vandalisme. Nou, dat, dat was mijn en grote met, met, met vuurwerk en Dat uh, is heel erg. En ja, je moet niet dat vergeten. Vast, ook je, niet, hè? Nee, en, en in de loop der jaren is dat gewoon heel erg geworden. Uh, ...maar met dienverstanden... ...dat we heel veel vrijwilligers afhaken... ...want ja. die hebben daar gewoon geen dat, zin ja? meer in. Jazeker. Ja, begrijp ik. Ja, we hebben ze misschien volgende week uh, het nieuwe bestuur... ...of althans een, een, een aantal afgevaardigen... ...van het bestuur in de, in de, in de uitzending... ...die ga ja. ik wel benaderen. Die, ja. En eens dus even kijken van... ...jongens, waar staan we nu en ja, wat, uh, wat kunnen we uh, doen... ...met al dit... In, uh... ...ja, absoluut om dit te voorkomen... ...want het is ja. natuurlijk een van de leukste evenementen, ja. zeker in de kerstperiode, waar ja, toch al helemaal niets te doen is. Ja. En laat ik vooropstellen, de gemeente, en dat zei de heer Molenburg ook met name... dat het evenement op zich wordt heel erg omarmd. En dat, absoluut, moeten, we, absoluut. En dat moeten we zo houden. Ja, nee, dat is waar. Nou, we lopen bijna tegen, bijna twaalf, tegen twaalf uur aan, we twaalf. hebben nog vijf minuten. Ja. Dus we gaan afsluiten met muziek. En uh, voordat ik het vergeet wil ik uh, Maya Koppen heel hard Ja, bedanken. maar. Voor de geweldige technische handelingen die je bericht. Absoluut, zonder en, en het, en en, en het uitzoeken van ja. de prachtige ja. muziek. Oh, heren, heren. Uh, Rob, jij ook Kom, bedankt. Uh, ja, dankjewel. Mijn ik, debuut, hè? Ja, dat ja, was jouw debuut ja. uh, Vond je het leuk? Ik vond het heel erg leuk. En ik zou eigenlijk bij deze een kleine oproep willen doen. Want ja. Ja, naast mijn presenteerdebuut ben ik ook nog eens lid van het bestuur van, van ZFM. En er zijn al heel veel enthousiaste vrijwilligers. Maar ik zou toch graag ook de, bij deze gebruik willen maken. Van het feit van jongens. Als jullie dit ook leuk vinden ja, om natuurlijk. misschien naast mij te komen zitten of naast Hans of, ja, of naast of de techniek. Meld je aan. Het is een heel makkelijk e-mailadres. ZFM Bestuur Aapstartje. Nee, bestu nee, Zfm nee uh, bestuur. Bestuur Aapstaart. Kijk, nu hebben we het nog één keer goed als bestuur? goed. Zoals jij het zegt, komen ze nee, nooit meer komen ze nooit Nee, dat is heel <hacht> slecht. Ik hey, wil je hartelijk danken en uh, ook voor ja. alle luisteren die geluisterd hebben. Ja, goed we gaan weekend. Eruit, uh, en een heel goed weekend en we gaan eruit met. En misschien voor de voetballiefhebbers, ja. we kunnen om half twee nog naar de SP Zandvoort. Laat het hopen. Spelen tegen de helderste club uit Den Helder, de HCSC. Oké. Okay. ze gaan goed, hè? Ze, maken ze gaan heel goede. goed, ze gaan heel goed. Dus, dus uh, als het droog is, ga ik misschien nog even kijken. Lijkt me wel leuk. Oké, okay, we gaan eruit met muziek. Dank so let me hear it even louder now. Show me